Je doet niet mooi, Arjen. Je doet niet mooi. En dat briefje van Jiltje en ik samen op het kooihuis... ...dat briefje heb ik verscheurd. Ik wil geen gunst van jou. En dat heb ik ook helemaal niet nodig. We hebben andere plannen. Wat? Ik weet hoe jij erover denkt, Arjen. Ik weet dat goed. Ja, precies zoals ik het zeg. Nee, anders. Anders? Hoezo anders? Jij, Arjen... ...jij hebt gezegd, letterlijk gezegd dat ik loer op dat kooihuis. En zolang ik leef, zal ik dat nooit vergeten. En daarom neem ik het kooihuis nooit. Nooit en ten nimmer. Heb ik dat gezegd? Dat jij loert op het kooihuis? Loert? Loert? Ja, dat heb jij gezegd. En jij zoekt het maar verder uit, Arjenboer. Kinderen en dronken mensen zeggen de waarheid. Bart Piet! Bart! Dat heb ik niet gemeend, Laas! Dat, dat kan ik niet gemeend hebben! Laas! Laas! Laas! serie naar het gelijknamige boek van Cor Bruy. Vandaag hoort u het vijftiende deel. Kijken Boer aan het roer. Ja, je bent een brave hond, Bruno. Acht konijnen in één keer. Je bent geweldig, hoor, Bruno. Eegjes zal me nog wel komen opzoeken, en dan geef ik ze aan haar mee. Mijn laatste vangst voor ik naar zee ga. Ja, één konijn houden we hier. Die ga ik braden. En die peuzelen we dan samen op hoor, Bruno. Dat heb je wel verdiend, joh. Kom maar mee naar binnen. Zo. Kom je niet? Blijf oh. je liever buiten? Nou ja, dat mag hoor. Ik ga lekker pijpjes stoppen. Jakke? Jij hier? Ja, zoals je ziet. Wat doe jij hier? Konijnen jagen, zoals je ziet. Konijnen jagen? In eentje? Hier op de bosplaats, zonder hars. Ja, waarom niet? Oh, Aijen. ik heb het zo moeilijk met mijn dan. Met onze pijn gaat het steeds slechter. De dokter is al bang dat het misschien niet goed afloopt. En mijn taar geeft mij daar de schuld van. Dat is de straf dat ik niet naar hem heb willen luisteren. Dat ik. dat ik niet met jou gebroken heb. Tja, hoe komt iemand erop? Nou oh ja, jouw taar is een schurk. Dat moet je je niet zo aantrekken, Famke. Zo? Is dat alles wat je daarop te zeggen hebt? Wat, wat moet ik daar anders op zeggen? Oh. Oh Arjen, jij, wat ben je toch voor een feind? Laat je me nou nog alleen in mijn ellende? Heb je dan geen hart, geen gevoel? Ach, laat mij toch gaan. Nee, nee, ik laat jou niet gaan. Je bent anders dan je je nou voordoet, Arjen. Oh, Arjen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, Arie. Nou, nou, nou. Niet, niet grienen. Alsjeblieft, niet grienen. Oh, Arjen, niet grienen. Mag ik niet? Oh, je bent een onmens, jij. Het kan jou niks schelen wat Minda zal zeggen als onze pijn doodgaat. Het kan jou ook niks schelen als de ziekte die pijn heeft in elk huis op heel skil gekomen. Ik kan jou ook niks schelen als de mensen in wanloop niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Jij zeult hier maar rond als een niks nut. Dat is niet waar. Ik ga naar zee. Oh, gaat men hier naar zee. Als koksmaatje zeker. Bah, je bent niet waard dat ik nog naar je omkijk. Minta heeft altijd gelijk gehad. Je bent een, je bent een een onnut mens. Naartoe. Hou je mond. Ik mijn mond houden Voor jou. Nooit. Ik ben niet bang voor je. Je bent een laffe kerel. Een niksnut. En je hebt je voor terug, versta je. Je hebt me behandeld als een fot. Het is uit de zon Je kunt al je beloften terugkrijgen. En hier. Hier. Dit ringetje ook. Het was toch maar een namaakringetje. Een gouden ring, daar kom je nooit aan toe. Hoor je me? Je, je bent me krijt al, je bent me krijt. Japke, Japke. Nou, Bruno, heb jij daar wat van? Kom hier, kom maar dicht bij me liggen. Met kacheltje en zo. Wat doe ik toch, Bruno? Wat doe ik toch? Eerst Laas en dan Japke. Stoot ze allebei van me af. Onherroepelijk. En dan Jabke nog wel. Zo'n lief, zo flink famke. Zoals ze daar voor me stond. Woedend, ja. Maar met die prachtige ogen. En dat dappere, vertrouwde gezicht. Waarom stoot ik haar af? Waarom laat ik haar zonder enige troost naar de daad teruggaan? Waarom? Omdat ze je bindt. En omdat jij niet verdient. Je kijkt niet alleen naar Japke. Je kijkt ook naar Jiltje. Notabene het famke van je eigen broer. Je bent een sloeber. Een grote sloeber, Arjen Boer. Ga toch naar Zeeman. Famkes vind je overal. Zoek je vrijheid en hou nou vol. Laat Maas een Jiltje en Sibes een Geertje... En Japke zal heus niet lang zonder fijn blijven. Sil, bijvoorbeeld. Sil heeft ook een oogje op haar. Dus maak je om Japke maar geen zorgen. En als je hier nou blijft... dan zit je je hele leven aan het kooihuis vast. Het kooihuis. Maar... Maar is het daar dan zo slecht? Oh, heren. Daar ben ik begonnen, en hoe eindigt dit? Tja, ik, ik moet naar zee, daar zit niks anders op. In Harlingen vind ik wel een schip. En anders vaar ik met beurtschip en kooiman naar Amsterdam. Daar kan ik aanmonsteren waar ik maar wil. Maar, maar hoe moet het dan hier? Hoe moet het zonder de opbrengst van het zuid burenland en het zand? Wat moet het toch als het zo doorgaat met het zand? Je bent een stomkop, Arjenboer. Je zit jezelf bang te maken met het burenland en met het zand om het kooihuis... ...omdat je eigenlijk ook niet naar zee wilt. Je bent een stomkop. Je wilt Japke wel, en je wilt Japke niet. Je wilt wel naar zee en je wilt niet naar zee. Je wilt wel in het kooihuis, maar tegenlaat zeg je dat je er niet in wilt. Mam, pak toch je spullen bij elkaar, scheiklaars. Je weet hier en gunt het toch wel dat de wereld groter is dan dit eilandje. Wat krijgen we nou? Alweer oh, op zoek? Eetje! Wat moet jij hier? Ik heb een pannetje met warme eten voor je. Daar heb ik je toch niet om gevraagd, is het wel? Nou, dan neem ik het wel weer mee terug. Nou, laat nou maar hier, voor de hond. En neem een stelletje konijnen mee terug. Maar schiet dan op en laat je je niet meer zien, versta je? Jullie met je heen en weer geklept. Dan komt de ene, dan komt de ander. Laat me toch met rust en schiet op. Schiet jij op, mispunt! Wat Piet? Neem je konijnen mee! Oh, jij je konijnen maar, Narling! Narling! Ik wil niemand meer zien, hoor je? Ik wil je niemand meer zien! Niemand! Niemand! zware Noordwesten. Ja, jongen, tijd van het jaar. En waar je ook kijkt, overal ligt zand. De buren zullen morgen weer moeten komen helpen. Ja, misschien moeten we Arjen er wel gelijk in geven. Het lijkt onbegonnen werk met het zand. Het is onze eigen schuld, Mim. Wat? Onze eigen Ach, schuld? Ja, niet alleen van ons, maar van alle mensen hier. We hebben teveel in het Duinzand gewoeld om konijnen te vangen. En we hebben het rijshout en de Hagen door gekapt voor brandhout. En overal waar de mens in het duin graaft, daar maakt de wind het af. Een klein gat wordt een groot gat en het zand dat stuit. Ja, stuift. ja, ja, dat is gebeurd, maar dat is al honderd jaar zo. Denk toch, we binnenafzien bij de tijd het kooihuis zullen moeten verplaatsen, Laas. Zeg, uh, je zal wel gehoord hebben van de kleine pijt? Nee. Het jochie heeft het niet gehaald, Laas. Oh, wat ontzettend. Oh, ik heb toch zo te doen met joukje en Japke. Ja, het is erg. Eerst Rietje Smit en nu Pijt van Hele. En de ziekte woedt overal. De mensen zijn bang dat het niet bij die twee zal blijven. Die ziekte heerst overal. Alsjeblieft, die is raar. Ik ga even kijken. De paarden waren rustig. De staldeur was opengevlogen. Ja, het is bar weer. Zal ik uh, voor het melken toch nog maar even naar Anje gaan kijken? Ik ben bang dat je er niet meer komt, Laas. Noordwestenstorm en oplopend tijd, dat haal je niet meer. Nou ja, als die daar nog zit, dan zit die veilig. Beslot heeft de reddingshut het al vijftig jaar uitgehouden. Ja. Zeg, als jij te melken gaat, dan ga ik zelf wel even kijken. Je zelf mezelf kijken? En je zegt net zelf dat je er niet bent. Nee, meer... nee, nee. Ik bedoel met de verre kijken. Dan, dan klim ik tot op het hoogste punt, tot het oude scherm. Dan kan ik het hele wat overzien. Maar uh, uh, jij kan het melken wel alleen af, hè? Tuurlijk, Mim. Dan ga ik nu eerst even naar jouwkje. Als toch een kind van je hart wordt weggescheurd. Wel het ergste wat een mens kan overkomen. Ik kan haast niet meer, Mim. Zo hoog, omkom. Kom. Je bent nog een jonge meid tegen je. Ja? We zijn er bijna. Ja. Geef me je hand maar. Ja. Zo. Ja, nog een paar stappen. Eén. Twee. Uh. Ja, zo. We zijn er. Oh. Oh, wat, wat is het indrukwekkend hè, Mim? Die woeste golven ja, overal. Ja, ja, die bosplaat is één barre zee. Zou Arjen dan nog wezen? Ik denk het wel. Maar uh, hij zit hoofd tegen de duinen op. Geef me de kijken maar eens aan, Eegje. Ja. Ja, hier. Ja, zo. En dan moet jij hem wat onderen een beetje tegenhouden. Ja. Zo, ja. Hoe komt men eigenlijk aan deze verrekijker? Oh, die is heel oud. Je grootvader heeft hem destijds aan het strand gebonden. Het is een oude scheepsverrekijker. Oh. Nou, wacht even hoor. Kijken. Nog een beetje op te Zo? Ja. Ja. Nou, van de eerste duintjes is niks meer te zien. Oh, We staan helemaal onder water. Nou terug. Tweede duntjes. Nou, daar zie ik een paar witte stippen in de zee. En nou de derde duntjes, Ja. Die zie ik vaag. Nou, ik kijk er even scherp stellen. Stil houden als je kan, eertje. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik zie het, Vaag. Kijk of hij nog wat scherper kan. Ziet mim iets van Arjen? Nee, maar als die er is, dan zit hij natuurlijk binnen. Kan het water nou nog hoger klimmen, Min? Ik bedoel tot aan de hut. Nee, dat is nooit gebeurd. Ik kan het beeld niet scherp krijgen. Ja, eens kan die hut natuurlijk bezwijken. Oh. Ziet Min Bruno ook niet? Nee, dat is te ver voor eertje. Ha. De vraag is alleen, hoe lang houdt deze orkaan nog aan? Maar hoe dan ook, daar moet gauw een eind aan komen. Hoe bedoelt u mee? Ik ga straks daar etisch van kunnen, eegje. Morgenochtend moet Arjen opgehaald worden. Met de reddingsboot. Met de reddingsboot? Kunnen we dan niet over land? Nee, met deze storm lijkt het water ook bij eptot aan de duinen. Ja, dan is Arjen eigenlijk net de schipbreukeling op een vracht. Precies, eeg. Morgenochtend moeten we daar naartoe. En de heren beschermen hem nog deze nacht. Kom mee. Je wordt toch niet bang, Bruno? Deze hut heeft toch al 50 jaar uitgehouden, hoor. Kom mee. Even naar buiten. Dus je niet? Nou, de hak alleen. Wat nou? Dak. Een dak. Dan gaat het dak. Dan gaat de hut. Een hamer, En spijkers. Die moet hier, die banden moeten overeind blijven. Daar zit ik nou? Door mijn eigen schuld. Maar nou niet bang worden, Jolli. Als je nou bang wordt, dan ben je geen knip voor je neus waard. Ik heb verkeerd gedaan. En dan moet ik me redden. Hier. Hier stutten. Deze band moet het houden. Deze band moet het houden. heb je hulp nodig Ties? Zo kijken, heb jij mijn hulp nodig? Ja, voor Arjen. Voor Arjen, zo zo. Kan ik op je rekenen Ties? Ja, op mij rekenen, wat wil je dan? Die jongen moet daar vandaan. Waar vandaan? Ach Ties, dat weet je toch wel. Hij is in de reddingshut op de Bosplaat. Ja, maar wat doet hij daar dan? Ties weet best dat, uh, dat de Reiner destijds ook wel eens sliep als hij op de konijnenvangst was. Op de konijnenvangst, oh, is hem dat? Maar wat had kijken dan gedacht? Hm? Nou, we halen hem er morgenochtend af, zodra het licht is. Zo, dat is gemakkelijk gezegd. Ja, het is bedoeld zeker maar moeilijk gedaan. Ja, zo is het. Nou, Ties heeft al zwaardere karweitjes opgeknapt, dat weten we allemaal. Als Ties wilde, dan is hij je gered. <laughs> ja, zwaardere karweitjes, ja, dat is waar. Nou, vooruit, dat zullen we dan maar doen, hè? Maar welke roeiers? Oh, ik, ik, ik scharrel de roeiers voor je op Ties, maar uh, alvast bedankt. Hoe laat dacht Ties te starten? Je even kijken, om um zes uur bij de boot. Ik Zal ze zeggen? Als ik de man heb, dan kom ik nog wel even terug. Dat is goed kijken, boer. Dat is goed. Hoe is het hier nou, Guertje? Ach, kijk. Hoe zal het hier gaan? We missen Grietje elke minuut. Maar het werkt, slok je weer op, hè? Gelukkig maar. Het is alleen te hopen dat die ziekte gauw raakt uit de ja, ja, dat is zeker te hopen. Maar daar ziet het jammer genoeg nog niet naar uit. Nee, nee, nee. Maar kwam je zomaar? Of... Uh... Nee. Ik ben op zoek naar je man, Aike. Ik heb ze hulp nodig. Oh, ja. Hij geeft de varkens hun slobber. Je vindt hem in de stal. Dank je. Sterkt, Ruurtje. Ja. Jij ook, kijken. Dag, Eike. Hé, hey, dag, kijk, zo zie je iemand in geen weken. En zo zie je iemand achter elkaar. Ja, ja. Zo gaat dat, Eike. Het was wel een intrieste begrafenis. Ja. Stormen, regen, je kon de dominee niet eens verstaan. Maar goed, het leven gaat verder, kijk de boer. ja. Ik kom je hulp vragen, Eiken. Mijn hulp? Nou, zeg het maar. Mijn, mijn zoon Arjen, die zit op de bosplaat in de reddingshut. Hij kan niet meer terugkomen. Je zoon in de reddingshut met dit weer? Wat, wat doet hij daar dan? Hij is, hij is er door het water verrast, denk ik, toen hij op de konijnenjacht was. Maar hoe dan ook, het wordt gevaarlijk, Eiken, voor hem. En je kunt er alleen maar met de reddingsboot komen, dus uh, ik dacht. Je hoeft niet uh, verder te denken, kijk. Voor een zoon van jou doe ik alles. De storm zal er wel een paar dagen duren. De commissie moet het maar goed vinden dat ik op eigen gezag met de boot in zee ga. Ja, ja. Uh, uh, uh, Eike, uh, uh, het gaat niet zozeer om de boot. Het gaat om jou. Huh? Hoe bedoel je dat? Ties van Kunnen heeft zijn boot tot ter beschikking gesteld, en uh, ik ben er nou op uit om zo gauw mogelijk een bemanning voor elkaar te krijgen. Oh. Oh, bedoel je dat? Ja, ja, dat is wel een verrassing. Ja, vooruit, dat moet dan maar. Hmm. Eike, morgenochtend om zes uur bij de boot van Ties in de Duinen. Zou je dat schikken? Even denken, uh, hoe laat is het tijd? Zes uur? Heeft, heeft Ties dat gezegd? Ja. Dat is in orde. Maar uh, ik moet nou mijn bargen verzorgen, hoor. Vanzelf, Eike, vanzelf. Nou, precies. Ik heb de bemanning zo goed als rond, denk ik. Nou, vertel me eens. Wie heb je zo Nou, ten eerste mijn broer, Sibedoekse. Ja, vanzelf. En verder Sip van Matje, Hele Zorgdagen, Doeken Cupido, Aike Smit. Wie zeg je nou? Aike Smit. De schipper van de commissieboot? Ja, er is maar één Eike Smit op Skilgen. Ben je nou wel laat, dat kijken? De schipper van de commissieboot. En, en wil die onder mij de zee op? Hij maakte er geen punt van, Ties. Hij wilde me helpen. Nou, dan maak ik er ook geen punt van. Wie heb je verder nog? Uh, Siebeburen. Inke Hek. van Pijt.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 Jij bent me er een, kijkje. jij bent me er een. Goed, dan moet je het zelf maar weten. Het gaat per slot om jouw zoon. Bedankt, dies. bedankt. luistert naar het vijftiende deel van onze hoorspelserie Ardien. Technische realisatie, Wim de Kok en Gijs van den Heuvel. De regie was in handen van Friso Cox.